10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Een ramkraak in Schiedam heeft geleid tot de evacuatie van zo'n 30 mensen. Wat daar precies is gebeurd hoort u zo in het vervolg van Goedeborg Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. De Russische autoriteiten gaan alle bemanningsleden van het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise aanklagen. Hun wordt waarschijnlijk piraterij ten laste gelegd. De bemanningsleden zitten nu vast op de ijsbreker. Die ligt voor anker bij de Russische stad Moermansk. De ijsbreker zou rond deze tijd de haven van Moermans binnenvaren... maar de haveninspecteur zou hebben gezegd dat dat voorlopig niet gebeurt. Het is niet duidelijk waarom het schip nu voor anker ligt. Minder belasting, meer werk en beter onderwijs... dat is volgens D66-leider Pechtold de opdracht voor het kabinet. In de tegenbegroting wil de partij 4 miljard euro extra bezuinigen... in plaats van de 6 miljard van het kabinet. In het NOS Radio 1-journaal zei Pechtold dat het belangrijk is... voor het consumentenvertrouwen dat mensen volgend jaar... meer geld in de portemonnee hebben. Dus D66 zegt, ga nou eerder hervormen. Dus versnel de ambitie van het sociale akkoord. Daar, daar weten we ook het deel van het geld te vinden. En zorg dat die belastingen niet te veel omhoog... Gaan en hou ook ruimte om te investeren. En bij d 66 is dat volgend jaar een half miljard op onderwijs... en structureel een miljard. Morgen en overmorgen zijn in de Tweede Kamer... de algemene beschouwingen over de miljoenennota. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar heeft bekendgemaakt... verlaagt de basispremie met 90 euro naar 1140 euro per jaar.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 Omen verwacht dat ook de kosten voor mondzorg en voor hulpmiddelen zullen meevallen. En daarnaast was er een onverwachte financiële meevaller voor de verzekeraars. De winst viel hoger uit dan was begroot. DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie bekendmaakt. Het is een graadmeter voor andere verzekeraars. De premie voor de aanvullende verzekering wordt niet verhoogd. In Schiedam zijn ongeveer 30 mensen geëvacueerd na een ramkraak bij een supermarkt. Vanochtend werd de geldautomaat bij de supermarkt opgeblazen en daarna brak brand uit omdat er veel rook was. En er werden 15 woningen boven de supermarkt ontruimd. De pui is behoorlijk beschadigd. De auto staat echt middenin uh, in de supermarkt hier. Uh, daarnaast is de pinautomaat ontzet. Uh, dus de inderdaad de ravage is enorm. Zover mij nu bekend is er geen buit gemaakt. En de daders gingen er op een scooter vandoor. Op het vliegveld Boissy bij Parijs is zo'n 50 kilo goud gestolen. De staven, met een waarde van 1,6 miljoen euro... lagen in het laadruim van een vliegtuig van Air France. Het goud was onderdeel van een transport van Brinks. Die zou 300 kilo goud, verdeeld over 9 pakketten... naar Zwitserland brengen. En er werd pas een dag later ontdekt dat twee pakketten ontbraken... met een gewicht van bijna 50 kilo. Waarschijnlijk hebben de daders hulp gehad... van medewerkers van het vliegveld, zeggen bronnen binnen de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie denkt dat het onderzoek moeilijk zal zijn... omdat de diefstal pas na een dag werd ontdekt. Het weer nog bewolkt en nevelig, later ook zon, het vaakst in het zuiden. Weinig wind en het wordt 17 tot 21 graden. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. In Zeeland en Noord-Brabant komt nog plaatselijk dichte mist voor... en er staan nog drie files op de Ring van Amsterdam... bij de Koentunnel richting Den Haag, twee kilometer. Op de A50 Eindhoven richting Oost tussen Eerde en Veghel Noord... zes kilometer, dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht...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 Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. En bestel Fox Sports. Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiancezonwering.nl en download de waardebon. En? Ging uw aandacht gelijk naar uw telefoon? Wat dacht u?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 Sven Kokkelman. Wat is er precies gebeurd bij die Ramkraak in Schiedam? De langzittende Nederlandse Europarlementariër stopt ermee. Apeldoorn wil de bunker van 6 in kwart van de ondergang redden. Vier jaar geleden was de Amsterdamse kolenkitbeurt... de slechtste wijk van Nederland. En nu? Kolenkit is wel een slechte buurt, maar ja, het is wat je ervan maakt. Hè? En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is 7 over 10 precies. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Ria Ome, de Europarlementariër namens het CDA, stopt ermee. Daarover gaan we zo meteen praten. Eerst gaan we naar Schiedam. In Schiedam moest vanochtend 30 mensen hun huis uit. Na een ramkraak in de, in de onderliggende supermarkt was brand uitgebroken. Patricia Wessels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de politie, u staat bij de supermarkt. U kunt om u heen kijken. Hoe groot is de ravage? De rasage is best groot. Er staat een auto in de gevel van de supermarkt. En de pinautomaat die is ontzet omdat daar een explosie heeft plaatsgevonden. Er moesten bewoners worden geëvacueerd, 30 in getal, omdat er brand is uitgebroken. Zijn daar gewonden bij gevallen? Nee, er zijn geen gevonden gevallen. De brand was inderdaad uitgebroken in de auto. De brandweer had gelukkig de brand snel onder controle... Uh, de mensen zijn uit hun woning gehaald, ook uit voorzorg. Er was een behoorlijke rookontwikkeling. En zoals gezegd, er was schade aan de gevel. En er moest natuurlijk wel gekeken worden of de situatie voor deze bewoners nog veilig was. Ja. Inmiddels kan ik meegeven dat de bewoners uh, nu gealarmeerd worden... dat zij weer terug kunnen uh, naar hun woning. Allemaal? Allemaal. En de daders, uh, is er al een spoor van die daders? Want die zijn ontkomen, begrijp ik. Uh, we hebben informatie gekregen van getuigen... dat er twee mogelijke daders vandoor zijn gegaan op scooters... Um, dat is nog niet uh, bevestigd. We hebben op dit moment de beelden... Uh, die zijn in beslag genomen. Er zijn camerabeelden die worden uitgekeken. Er wordt uh, voor de rest gesproken met uh, bewoners. En op het moment dat we daar meer zicht op hebben... proberen we natuurlijk zo snel mogelijk deze daders... deze verdachten van deze zaak uh, naar binnen te trekken. Hebt u ook al kunnen kijken of ze iets hebben buitgemaakt? Ja, zover nu bekend is, is er uh, geen geld buitengemaakt vanuit de pinautomaat. Maar ook dat moet nog even nader worden onderzocht... om te kijken of dat ze mogelijk iets anders buiten hebben kunnen maken. Ja, nou is het toch zo dat die geldautomaten zijn beveiligd... in die zin dat als je er een rampkraak op uitvoert... dat er, geloof ik, inkt komt of nou ja, in ieder geval is er brand uitgebroken... en dan kan je het geld sowieso niet meer gebruiken, toch? Of is dat te simpel gedacht? Nou, of dat dat simpel gedacht is, wil ik niet te zeggen. Het onderzoek loopt nog, dus ik kan daar geen, simpelweg geen antwoord op geven. Goed, dus de daders zijn nog op de vlucht. U hebt ze nog niet kunnen pakken. De bewoners, de 30 in getal, kunnen weer gewoon terug naar hun huizen en of er geld is buitgemaakt. U hebt de indruk van niet, maar u weet het nog niet zeker. Nee, dat wordt nog steeds onderzocht. En nogmaals, we zitten er bovenop. En mochten er mensen zijn die iets hebben gezien. en nog niet hebben gesproken met de politie. dan roep ik zo contact op te nemen met 0900-8844. 0900-8844, als u iets hebt gezien. Patricia Wessels van de politie, hartelijk dank. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Dan nu toch Ria Ome, de CDA-Europarlementariër. Die stopt ermee. Ze is het langst zittende lid van het Europees Parlement. In 1989 ging ze naar Brussel om daar aan de slag te gaan als parlementariër. Mevrouw Ome, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stopt u ermee? Mijn thuissituatie is na het overlijden van mijn echtgenoot. En dat betekent dat je veel uh, vaker dingen in het weekend aanneemt... en dat de druk op het weekend dus veel groter wordt... en je minder tijd hebt voor jezelf. En dat vind ik met name in het weekend uh, niet fijn. Dat is de reden. Ja, toch wilde u laatst nog Europee Europees ombudsman worden. Met andere woorden, daar had u dan wel tijd voor. Ja, omdat ik ook straks zal proberen om weer uh, vijf dagen per week te gaan werken. En ombudsman doet dat ook. Juist. Goed, uh, nou, het begon nu heel lang geleden... in de tijd dat uh, Brussel als een soort van... ja, uh, nou ja, Australië werd gezien... Hè, waar gevangenen naartoe werden gestuurd. Nou ja, dat is een beetje nee, overdreven. Je maar. je stuurde en naar Europa. <laughs> ja. ze. een, parlement, <laughs> een soort dat van een bevoegdheden had. Hè, en, en waar je in Nederland uh, de roep had... om meer bevoegdheden aan Europa te geven. En dat hebben we ook gedaan... In 1991 met het verdrag van Maastricht, in 1997 met het verdrag van Amsterdam. En nu zie je dat het slingeren van de klok weer teruggaat. Nu willen we weer meer bevoegdheden uh, terug hebben nationaal. En ik vind die discussie vind ik, uh, vind ik prima. Uh, je moet altijd kijken wat je uh, nationaal, regionaal of lokaal beter kunt doen. Dat moet je natuurlijk niet in Europa doen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal terreinen die je, die je echt in Europa alleen maar kunt doen. Als ik nu denk aan, aan de hele financiële crisis, het toezicht erop moet Europees zijn. De dataprotectie waar we over hebben, energie, bankentoezicht, nabuurschap. Dat zijn er allemaal zaken die dan wel naar Europa zouden moeten. Ja, vindt u dat Europa inmiddels genoeg macht heeft, te veel macht heeft of te weinig macht heeft? Nee, Europa heeft, heeft genoeg bevoegdheden. En de discussie die er nu aan de gang is, is best gezond. Maar je moet dan ook niet schuwen eh, dingen terug te geven... die beter eh, inderdaad nationaal gedaan kunnen worden. Maar dan moet je ook zeggen... er zijn wel zaken die beter Europees gedaan kunnen worden. Dus ik heb daar eh, niets op tegen. Ja, maar is het dan zo dat u eh, vindt dat er meer macht naar Brussel moet? Minder? Nee, nee anders anders. Maar wat is Hoor, dan anders? Kiezen, nee, gewoon eens kritisch kijken van wat we nu doen, ja. en uh, zeggen, wat, wat zou daar eigenlijk van terug kunnen doen we in Nederland ook, met de ja. decentralisatie. Ja. Uh, dat zou je ook in Europa moeten en kunnen doen, ja. maar anderzijds ook zeggen, er zijn dingen die beter op Europees terrein gedaan kunnen worden, en die ja. moet je dan ook als nieuwe behoefte toevoegen. Overigens is het verdrag is al heel ruim, dus je kunt nog een heel eind vooruit. Ja, wat zou er wat u betreft dan wel naar Europa moeten? extra? Nou, uh, denk bijvoorbeeld aan het energiebeleid. Dat kun je niet meer alleen. Het bankentoezicht kun je niet alleen. De dataprotectie kun je niet alleen. Want je ziet dus dat er globale invloeden zijn. Uh, uh, Europa als uh, uh, uh, tegenspeler uh, of als speler uh, in, in de wereldwijde belangen, de economische belangen, de verdragen die we met, met andere continenten sluiten, dat kunnen we als Nederland niet alleen. Dat uh. moeten we samen doen. Goed. Uh, u hebt Europa in verschillende tijdstip, uh, tijdperken meegemaakt, uh, om het zo te zeggen. Uh, populairder soms dan uh, op andere momenten, zoals nu bijvoorbeeld. En altijd was het de kwestie Turkije. Dan bent u ook Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement. Ik hoorde, meen ik, de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije van de week zeggen: nou, de dat wij ooit bij de Europese Unie komen, die is heel klein uh, en eigenlijk verkeken. En het draagvlak binnen Turkije, om dat überhaupt ook te willen, is ook onder het electoraat sterk afgenomen. Komt het er ooit nog van, denkt u ja of nee? Nou, in 2004 is onder Nederlands voorzitterschap gezegd, van Turkije is kandidaat lid. Maar als je kandidaat lid wil worden, dan moet je natuurlijk wel iets gaan doen. En dat betekent, je moet een democratie hebben, je moet een rechtsstaat hebben, een onafhankelijke, onpartijde justitie, de rechten van het individu, van het collectief, ja. de godsdienstvrijheid, moet allemaal aangepakt worden. Ja. En ik vind eigenlijk... Dat deze minister uh, zich zou moeten inspannen om op dat trein veel meer uh, werk te verrichten dan, ja. die, uh, op, dan die nog op dit moment doet. Maar, maar, de, maar de vraag uh, was of u het ooit nog ziet gebeuren. Uh, als Turkije, als Turkije uh, voldoet aan wat wij noemen de Kopenhagen voorwaarden, uh, dan zal die vraag aan Turkije gesteld worden: wilt u nog lid worden? Ja, maar, maar, ziet zal, nog zijn, maar ziet u het nog gebeuren? Kun uh, je wel een ander land zijn. Maar ziet u het nog gebeuren? Het kan. Het kan, maar er zal nog een hele, hele lange tijd overheen gaan. Maar ziet u het gebeuren? Turkije zal dan in een heel ander land zijn, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar ziet u het gebeuren? Uh, Turkije zal een heel ander land zijn, wil het uh, voldoen. En ik weet niet of Turkije op dat moment, als een moderne, helemaal democratische samenleving is, of Turkije er zelf wil. Nee. En een moderne, democratische Turkije is ook in het belang van ons. Het is ver weg dus, begrijp ik uit uw woorden. Wat gaat u Ach, doen eigenlijk? Uit. Dat weet ik nog niet. Ik zoek, uh, ik zoek een nieuwe baan waar ik al mijn uh, energie, mijn gedregen, gedrevenheid uh, weer kan inzetten. Waar kunnen mensen zich melden als u u graag willen hebben? Wat zegt u? Waar kunnen mensen zich melden als ze u graag willen hebben? Nou, ik heb een mooie website, riaom.nl. Daar kunnen ze al mijn activiteiten kunnen ze daar lezen. En ik herinner me nog heel goed dat uw eerste tv-interview was geloof ik met mij in de Tweede Kamer. Klopt, heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Ja. Ja. Maar ik heb nog niets van mijn energie, mijn inzet, mijn drijf uh, verloren. Hè? En ik zal de dynamiek van het werk wat ik nu in Europa heb... En, en de burgers waarvoor ik werk, dat zal ik zeer zeker missen. Maar ik probeer iets anders te gaan doen. Juist. Dus dan mag ik melden. U bent uh, nog een paar maanden Europarlementariër. Dus uh, mensen hebben nog even de tijd. En ze weten nu het adres waar ze u kunnen opzoeken. Hartelijk dank. En veel ja, succes ja. in de toekomst. Ria Omer was staatscheidend ja, Europarlementariër Dag. voor het CDA-Daag.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 Ja, hoe maak je van een probleembuurt een prachtwijk? Aan Elisa Naber zal het niet liggen. Ze woont al bijna twintig jaar in de buurt en ze zag veel jongeren opgroeien, voor soms voor Galg en Rat. Maar het gaat, pardon, het gaat beter met de jeugd. Ik hoop dat ze niet verkouden zijn zoals ik. Dat hoort u in deel 2 van de buurt, Gemaakt door Harm van Attenveld. Hoi, Resude. Gaat het goed? Ja, prima. Je kent iedereen hier. Ik ken veel mensen. Die jongen die ik net gedacht zeg, die ken ik. Die is nu twintig, kun je nagaan. Dus als ik hem dan leer kennen, is het een jongetje van twee. En dan leer je zo'n jongen kennen en je maakt zo'n gezin dicht daarmee. En dan, dan zijn er echt veel problemen. Want hij is dan de oudste jongen en daarna komen er nog eens zes... Dus dan moet zo'n jongen het maar alleen uitzoeken. Financiële problemen. Dus het ligt voor de hand dat hij en aandacht en geld en zorg tekort komt. En dat zie je dan gebeuren. En dan, dan, dan krijg je toch. Ja, ze raken betrokken bij inbraakjes en uh, autodiefstalletjes. En ja, van het een komt het ander. Woon je in een chaos. En dan is het ook een vorm van surviven. Uh, heel vaak kan ik het die kinderen ook niet kwalijk nemen, weet je. Het, het, het, het is iets wat, wat. wat. wat. wat. door de situatie. En de cultuurverschillen. En die kinderen die vallen ook tussen het wal en het schip. En nu zitten we nog in een crisistijd ook. Dus overal wordt op bezuinigd. Dus dan is het overbelast. Dat is hetzelfde met bijvoorbeeld het schoonmaken in zo'n buurt. Als er zoveel mensen bij elkaar zitten en in kleine woningen. Een woning waar ik alleen woon. Prettig. Daar zou ik liever nog niet eens een tweede persoon bij willen hebben. Maar in zo'nzelfde huis wonen ze met z'n zes op z'n zeven. Hoe gek kan je worden? Dus stel dat een jongen daar woont van 13, 14 jaar... die toch ook wel een eigen kamer verdient... waardoor hij beter zou kunnen studeren. Die zit toch met drie gillende kinderen op zo'n kamer. Dat werkt toch niet? Dus die kinderen nemen dingen kwalijk... Die ze, niet, die ze niet kwalijk kan nemen. Dat is oorzaak en gevolg. En ook dat ze niet geïnteresseerd zijn... dat een kind van 13, 14 jaar tot s ochtends vijf uur buiten loopt. Daar gaat het over. Laat de tram komt voorbij. Hoek, Bos en Lommerweg, Mannoestraat. Het is... Het Tien van half één s'nachts. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 17. Ja? 17. Hoe oud ben jij? 16. 16. Mag jij nog zo laat uh, voor je ouders op straat zijn? Ik moet vluchtlijn de Wat zeg je Ik moet even over OV-chipkaart opladen. OV-chipkaart opladen? Om half één s'nachts? Ja, mijn moeder moet morgen vroeg weg, daarom. <laughs> er worden alleen maar negatieve dingen over Turk en Marokkanen gezegd. Terwijl, laatste tijd, dat gaat wel beter. Maar boeit het niet meer. Ze mogen alles zeggen wat ze willen. Het raakt me toch niet. Wij doen ons best... Uh, het gaat niet slecht of zo. Als we deze straat bekijken: de Schaapje straat, ja. partiek flats en ja. dat zal de gemiddelde Nederlander zien als de stereotype allochtone buurt problemen, accumuleren. Een paar jaar geleden kwam deze buurt ook in het nieuws... als de slechtste buurt van Nederland. Ja, is ook zo. Is het dat nog steeds? Nou, ik denk dat, dat... Daar zijn we wel voor mijn gevoel een beetje overheen. Die kinderen die je nu net zag, de Rashid, die nu 20 is... toen dat zeg maar 12, 13 was... toen was het, een, was het echt een puinhoop. Was het echt een pijn. Er waren veel vechtpartijen, er waren inbraken. Maar ook een grote bek en uh, noem maar op maar iedereen. en Vooral Nederlanders werden flink aangevallen door deze jongens. Dat heeft u ook meegemaakt? Ja, tuurlijk. Ik was ook een hoer en, uh, en een lesbisch. En weet ik veel, wat is het? Tuurlijk, jongen. Want, ja, het is maar net hoe je mekaar. elkaar Ik neem het gewoon niet persoonlijk. Nou, en later, als ik ze dan later meemaken met Brachiet hetzelfde... want dat was geen eitje, hoor. Die kleine daar. Echt wel. We hebben het over jongeren die is in de criminaliteit terechtgekomen. Ja, ja. Die bent u al die jaren blijven volgen. Ja, nou zit hij in de beveiliging en ze rommelen er nog wel verder bij natuurlijk. Zo, want daar komen ze niet 1, 2, 3 van af. Maar uh, goed gevoel met die kids. Goed gevoel met die kids, ja. Koolik is wel een slechte buurt, maar ja, het is wat je ervan maakt, hè. Ja. Iets verderop in de schaapje de straat een groepje jongeren op een bankje. Ik ben pas 20, maar ik woon er al 20 jaar. Dus... Als jij aan een, iemand die hier nog nooit is geweest de buurt zou moeten omschrijven, wat, wat voor een wijk is het dan? Multicultureel. Um, gezellig. In de zomer vooral. In de winter geen reet aan. 80% allochtoon. Veel mensen um, die het economisch heel moeilijk hebben. Ja. Vanog... Zie je veel armoede? Ja. Ik zie veel armoede, absoluut. absoluut. Sommige kinderen die, uh, lopen nog steeds twee jaar lang met dezelfde schoenen. En daarna zie je dus met de schoenen van zijn oudere broer lopen. Het is voor elk persoon anders, weet je. Het is ja. hoe je er zelf van maakt. Want ik zie ook jongens van 18 die gelijk een baan gaan zoeken in een Maar ik ken ook jongens van 18 die op de hoek drugs staan verkopen of, of tasjes erover, weet je. Ik ken ze allemaal, maar ja. Het is voor elk persoon verschillend en ook aan je opvoeding thuis. Dat is het belangrijkste. Dat is belangrijk. Hoe komt het dat jij hele mooie schoenen hebt? Ja, ja, Ik werk hard, ik werk hard. Wat doe je? Ik doe van alles. Ik verhuis spullen uit mensen hun huizen. Gewild of ongewild? <laughs> gewild, gewild, gewild, gewild, gewild. Ik ben verhuizer. Ik heb de vrijheid al over. Nou, steken we de slagader van de wijk weer over. <laughs> ja, oké, dat kan je wel zeggen, ja. Tramraas voorbij op de Bos- en Lommerweg. En dan lopen we nu de Akbarstraat in... vanaf de burgemeester De Vluchtlaan. Kijk, en dan heb je hier Akbarstraat. Het slagerijtje op het hoekje. Dan heb je die prachtige panden. Zie je hoe mooi dat geworden is? Ze hebben gerenoveerd. Zijn koopappartementen zijn ertussen gekomen... Nou, en dit hier aan de andere kant, het is genebbisch. Dat gaat gelukkig ook allemaal plat. Dus ik vermoed dat het hele Bosse gebied dit hier... rond 2018 is het een totaal nieuw gebied geworden. En dan is het ghetto af. Dan is het ghetto af, ja. Dit was het nieuws uit de buurt en tot ziens. Tjus, tjus, tjus. Tjus yes! in Amsterdam. Morgen is Harm van Attenveld er weer... daar in de kolenkitbuurt. en dan is de politiek aan het woord. Voordat de crisis er was dachten we dat deze hele wijk uh, uh, gesloopt zou worden... in een hoog tempo en dat er in een hoog tempo nieuwe huizen neergezet zouden worden. Hoort u morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom... via goedemorgennederland.kro.nl Straks Apeldoorn wil de bunker van nazi-topman Zijs in kwart gaan opknappen. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Mart Smets. Zondag jongsleden maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend... dat onze voormalige koningin Beatrix... bij een huiselijk, klein koninklijk ongelukje haar jukbeen had gebroken. Omdat Beatrix Beatrix is, was dit nieuws. Dat klopt, aan alle kanten. Was het mijn schoonmoeder geweest, die overigens Beatrix heet... en al een tachtiger is, dan was dat nooit nieuws geworden. Je kunt erover discussiëren, maar als je contrekeur je gelijk wenst te halen... oké, okay, maar tot ziens, dit was nieuws... Ik las het bericht en zag tevens dat de sociale media overstroomde. Ja, zelfs uit elkaar dreigde te barsten. Ik was benieuwd hoe de teneur was van al het gepruttel uit de goot. En ik schrok me wezenloos. Het regende, verwijderd door de redactieteksten. En dat is nooit een goed teken. Meestal duidt dat op heftig schelde blasfemie, ernstig beledigen, vies... en persoonlijk op de man of de vrouw spelen... en in dit geval dus blijkbaar op de ex-majesteit. Hoewel ik geleerd heb niet te lezen wat er uit de groot opborrelt, won mijn nieuwsgierigheid voor heel even. Had ik het maar nooit gedaan. Wat een ontstellende domkopperij kom je dan tegen? Zijn mensen die dit prachtige medium gebruiken werkelijk zo bot, zo dom, zo minder ontwikkeld als uit de reacties bleek? De sociale media hebben onze wereld geopend en groter gemaakt. Iedereen heeft een stem. Als je wat, wat wilt opmerken, dan kan dat en dan mag dat. Mits, zeg ik daarbij, mits, mits. Ja, je alle, zeg maar, behoorlijkheden van sociaal verkeer handhaaft. De vrijheid van woord is een groot en machtig gegeven... in onze democratische samenleving. Dat zulks heel vaak anoniem en met afreuze schuilnamen gebeurt... dat is een mispunt, maar Allah, daar kan je nog mee leven. Wat mij stoort in dit is de onbeschaafde volkse, platte, ordinaire en puur kwetsende inhoud... van vele van deze berichten. Het kunnen gebruiken van de vrije, open sociale kanalen... is nog geen vrijbrief voor ordinair schelden en beledigen... en het uiten van eigen onvermogen tot gedisciplineerd leven... denken en doen. Vrijheid in onze wereld betekent ook... hou je aan de leefregels die ons leven zo goed in stand houden... en zo prachtig maken... Juichen dat, en ik citeer nou... die oude taart een klap voor haar bek heeft gekregen... is een verbazingwekkend onvermogen van wellevendheid. Voor mij was het plaatsvervangende schaamte. Dat bleef over. En het woord schande. En dat meen ik van harte. Mart morgen het ochtendhumeur van Koos maken. X, T, C A, B, C, 1, 2, D He right. Aint in any of his categories A, B, C, 1, 2, 3 X, Y, Z But he don't care about X, T, C Pico, technicus van dienst, heeft ze wat het was ook hoog nodig. ABC was dat met de, piep, de pipets met ABC, andersom dus. Vier minuten voor half elf, u luistert naar de Caro op Radio 1 Apeldoorn. Dames en heren, wil de bunker van zijs Inkwart van de ondergang redden. Van september 1944 tot mei 1945 maakte de bunker onderdeel uit... van het hoofdkwartier van de nazi-topman. in Inkwart was in de Tweede Wereldoorlog, zoals u weet... rijkscommissaris van het door de Duitsers bezette Nederland. Gerard Bos, Goedemorgen. goedemorgen. U bent de voorzitter van de stichting De Bunker van Zeis in Kwart. Waarom moet dat ding worden gered? Uh, nou, het is een markant punt in de geschiedenis uh, uh, van Apeldoorn... rondom uh, de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk een van de uh, meest tastbare punten waar uh, zichtbaar is... Uh, waar het Duitse regime uh, zijn tentakels uh, allemaal gehad heeft... En van waaruit eh, toch essentiële beslissingen zijn genomen. Even voor de mensen die de geschiedenis niet helemaal scherp op het Netvlies hebben staan, we weten dat zij Inkwart in Den Haag zat, aan het plein. Wat deed hij in Apeldoorn? Eh, nou, toen het wat eh, spannend werd in Den Haag, eh, verplaatste eh, men vanuit het eh, Duitse regime eh, een aantal eh, zaken naar Apeldoorn. Eh, waaronder eh, het hoofdkantoor van 6 Inkwart. kwart. Eh, en dat is toen gevestigd in Apeldoorn aan de Lolaan. Uh, net zo goed als dat wij uh, in de loop van de oorlog ook een aantal ministeries uh, vanuit Den Haag overkregen naar Apeldoorn. Omdat dat gezien werd als een relatief veilige plek. Juist. En heeft hij ook in die bunker gezeten? Uh, hij heeft daadwerkelijk uh, daar wel eens uh, geweest. Uh, maar hij is niet echt heel vaak gebruikt uh, voor langdurig verblijf. Nee, uh, De overheid heeft na de Tweede Wereldoorlog toch bepaald dat die bunker eigenlijk niet bedoeld was voor het publiek. Uh, direct na de oorlog uh, is gezegd van, uh, nou het is een markant punt uh, en is die opengesteld. Toen later uh, de Rijksoverheid het pand verkocht heeft uh, en de bunker die daarbij hoorden, uh, heeft men gezegd dit moet niet opengesteld worden voor uh, uh, het publiek, omdat daarmee ook uh, nou, verkeerde sentimenten uh, gevoed zouden kunnen worden. Ja. Yeah. Um, maar goed, we hebben uh, een, in nauw overleg met uh, het ministerie uh, al in de jaren negentig uh, een regeling uh, met uh, uh, Apeldoorn gekregen. Waarin ja. uh, de burgemeester als sleutelhouder fungeert. Ja. Uh, waarin dus ook een beperkte toegang uh, mogelijk is voor het publiek. Ja, alleen op speciale dagen als 4 en 5 mei hè? Bijvoorbeeld rondom 4 en 5 mei. Uh, maar het zal ook uh, de bedoeling zijn dat we in de toekomst uh, schoolkinderen vanuit Apeldoorn... Uh, ...daar gelegenheid willen bieden om uh, op uitnodiging uh, een rondleiding te krijgen... ...om ja. zo uh, heel dicht te ervaren van, ja, wat was dat dan? Wat was dat voor een tijd? Wat gebeurde er? Ja. Hoeveel geld heb je nodig voor de opknapbeurt? Uh, daar zijn we nog mee aan het puzzelen om daar uh, exact een uh, begroting van te maken... ...maar dat zal uh, nou rond 150.000 uh, komen al gauw uit. Juist. Anderhalve ton? Ongeveer. Ongeveer. Nou bent u fractievoorzitter van het CDA daar in Apeldoorn in de Raad, dus dat geld kunt u wel lospeuteren, toch? Uh, nou, ik moet even twee dingen straks scheiden. Uh, de stichting is een onafhankelijke stichting. En dat ik toevallig ook in het dagelijks leven andere dingen doe, uh, heeft daar weinig mee te maken. Ah. Uh, wat wel zo is, is dat wij uh, vanuit de stichting uh, contact hebben gehad met uh, de gemeente over het restauratieplan. En daar vinden we alle uh, mogelijke ondersteuning om mee te denken van hoe het technisch allemaal zou kunnen. Ja. Maar fondsenwerving, dat is echt de verantwoordelijkheid van de stichting. Juist. En daar uh, gaan we dus druk mee aan de slag om, om dat nou, geld bij allerlei hulp te kijken wie kan en wil. Bijbelagen. Anderhalve ton is er nodig om die bunker op te knappen. Ik dank u zeer. Gerhard Bos, eh, Bos voorzitter van de stichting De Bunker van zes Kwart. Hartelijk dank. Half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar Naida in een bus. Geel van kleur. Voor het, het onderwerp van lijn 1. De bus dan. Naida, geel van kleur. Hey Sven. Inderdaad. Gele bus in een grauw Tilburg. We staan voor de Universiteit van Tilburg. En jij had net ook al een dame in de uitzending, Sven. Die op zoek is naar een baan. Ja, en zo zijn uh, nog heel veel mensen in ons land op zoek naar baan. Wij bij de omroep hebben nog onze baan, maar hoe lang we die houden is ook de vraag. Kortom, het is tijd om eens te praten met iemand die ons kan vertellen: hoe ziet de arbeidsmarkt er de komende tijd uit en wat kunnen wij doen om onze banen te houden? Zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is radio 1.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 D66 wil volgend jaar niet 6 miljard euro extra, maar 4 miljard bezuinigen. Zo kan er wat extra's worden gedaan voor onderwijzend personeel en ambtenaren. Dat blijkt uit de tegenbegroting die D66 vandaag presenteert. En De ChristenUnie wil volgend jaar de helft minder extra bezuinigen dan het kabinet. In de tegenbegroting schrijft de ChristenUnie dat 3 miljard euro genoeg is... en dat volgend jaar prioriteit moet worden gegeven aan banen en aan de portemonnee van gezinnen. En op het vliegveld Roissy bij Parijs is zo'n 50 kilo goud gestolen. De staven, met een waarde van 1,6 miljoen euro... lagen in het laadruim van een vliegtuig van Air France. Dat goud was onderdeel van een transport van Brinks. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel Jan. Tot morgen. Dames en heren, u ook. Tot morgen. Dank voor het luisteren. En veel plezier nog met Nijda. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. We staan aan het begin van een hete politieke week. Want morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen. En zal de oppositie de regeringsploeg stevig aan de tand voelen. Ondertussen kijken wij gewone burgers angstig naar de toekomst. Hebben we over een tijdje nog wel een baan? Krijgen we ooit een vast contract? Zit de maatschappij wel te wachten op mijn kwaliteiten... of heb ik toch echt de verkeerde opleiding gekozen? Dat zijn de dingen die ons bezighouden. Want de toekomst die is onzeker. De arbeidsmarkt die is grillig. Welke kant gaan we op? En misschien het allerbelangrijkste... hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Ik praat hierover met arbeidsmarktexpert Ton Wildhagen... hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Ja, en u kunt ook meepraten zoals iedere dag... En vandaag kunt u meepraten over die nieuwe arbeidsmarkt. Uw eigen flexibiliteit en de mobiliteit die u wel of niet heeft. U kunt bellen 0800-1121. Mailen kan Lijn1. Twitteren kan hashtag Lijn1. Via de website van Lijn1 kunt u ook meeluisteren. Dit is Lijn1. 9 to 5 hoort Dolly Parton. En we praten zo hier in de lijn 1 bus in Tilburg over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van vandaag de dag, maar ook die van de toekomst. Maar eerst een opvallende sollicitatie. Want gisteren hadden we het over de kandidaten voor het burgemeesterschap van Utrecht. Met onder andere toen in de bus oud-wethouder van Utrecht, Jet van den Berg. Ja, en zij solliciteerde gisteren vlak naar onze lijn 1 uitzending... op de valreep op de vakante burgemeesterpost. En ze hangt nu aan de telefoon. Goedemorgen Jet. Goedemorgen. Gisteren vertelde je live in de uitzending van Lijn 1 op Radio 1... dat je niet ging solliciteren. Omdat je dacht dat je als partijloos nee, burger geen kans had. Maar nu ben je toch van mening veranderd. Nou ja, we hebben natuurlijk na de uitzending ook nog uh, met jullie zitten praten... en uh, nog wel wat andere bewoners uitzuilen. En uh, nou ja, ik, ik blijf van mening dat het een hele kleine kans is... Maar uh, onder andere jullie zeiden ook van ja, als je, nooit, uh, als je niet reageert... dan blijft de situatie zoals die nu is. Dus wij hebben jou onbewust bewust aangemoedigd. Nou ja, ik vond wel een aantal argumenten van als je dus niet reageert... en eigenlijk je hoofd direct in de schoot legt... dan uh, blijft de situatie zoals die is. Terwijl we gisteren in de bus ook heel duidelijk met elkaar uitspraken van... eigenlijk is het de procedure niet meer van deze tijd. Ja. En, je... en uh, toen dacht ik, nou ja, ik had er natuurlijk al heel, ik had er wel ook echt over zitten nadenken. Maar toen, nou ja, met, met, met jullie, maar ook naar de hand uh, nog een aantal van die bewoners, dacht ik, nou ja goed. En toen was het eigenlijk zo gebied dat ik denk, ik doe het toch. Ja. En uh, ik, ik, ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan, maar we kunnen wel een beetje prikkelen. Ja, en je hebt toen heel snel een brief geschreven. Hé, hey, maar Assayet, we, als we kijken naar artikel 3 van de grondwet... Hè, die zegt dat alle Nederlanders kunnen solliciteren als een burgemeesterpost vrijkomt. Dus ja, je kan zeggen, de wet die staat aan jouw kant. Ja, de wet staat aan mijn kant. En uh, uh, toch blijf ik van mening, het is een heel erg politiek Ja. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen geen lid meer van politieke partijen. Dus in die zin... Zou het zou heel mooi zijn als er voor Utrecht de uitzondering wordt gemaakt dat een partijloze uh, burgemeester uh, uh, en een vrouw uh, uh, uh, nou, burgemeester wordt van de mooiste stad van het land. Heb je de juiste papieren, Jet? Ik vind van wel. Ik ben natuurlijk ja, al in de stad ben ik al wethouder geweest, ik ken de stad. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik weet wat hier speelt, zowel uh, ja, uh, in het klein als in het groot. Uh, ja, en er zijn wel een aantal dingen waar ik me zorgen over maak in de stad. Ja, nou dan gaan we het meteen even testen. Wat is het grootste probleem op dit moment in Utrecht en hoe ga jij dat oplossen? In twee, uh, twee zinnen. Uh, nou ja, wat ik zeg, een heel groot probleem misschien niet in de portefeuille van de burgemeester zit... maar wel als een zwaard van Damocles boven de stad hangt... is het verknopen uh, van het stationsgebied met de ontwikkeling van Leidse centrum het Rijncentrum moet een heel erg groot uh, winkelcentrum worden in Leidse Rijn. En uh, ja, daar zijn contractuele afspraken over gemaakt. Maar ja, die zijn een kleine tien jaar oud en de wereld is niet erg veranderd. Ja. Ik heb daar ook nog niet direct een oplossing voor, want het gaat echt over heel veel geld en grondposities. En uh, vaak is het natuurlijk zo dat wie het eerst een contract breekt ook gaat betalen. Ja. Hoe groot je het? Acht je de kans? Want kijk, of je het wordt of niet, dat is nog ten tweede. De eerste uitdaging is: word je uber, überhaupt uitgenodigd voor een gesprek? Ja, dan ga ik vanuit dat dat wel gewoon gebeurt. Zo, uh, kijk, ze kunnen natuurlijk zeggen: nou, je was te laat. Was, is er was gisteren een hele discussie op Twitter over. Mm -hmm. Maar uh, ik ga ervan uit dat ook de commissaris van de Koning gewoon uh, uh, uh, mij zou willen spreken, al, omdat je bent toch een oud-bestuurder van Utrecht. Ja. Dus dat zou heel raar zijn als hij direct zou zeggen... nou, die dame wil ik niet zien. Ja. En heeft het dan nog zin voordat je... dus je gaat ervan uit, je wordt uitgenodigd voor dat kennismakingsgesprek... het gesprek waarop jij kunt toelichten... waarom jij denkt dat je de juiste burgemeester voor Utrecht bent. Ga je daarvoor nog lobbyen in Den Haag? Nee. Jij nee. Ik, uh, uh, ik denk, ik speel het ook. Eh, uh, zoals nu ook uh, bij jullie in het programma. En uh, uh, het staat in de kranten. En uh, mensen in Utrecht kennen mij. Uh, een aantal mensen in Den Haag kennen mij ook. Ja. En uh, ik vind dat ik het daarmee moet doen. En ik ga niet allerlei partijen af om te zeggen, uh, bied mij deze kans. Ja. Ik, uh, ik speel het ook een vizier. En what yet, you see is what you get. What you see is what you get. En uh, in dat kader, what you see is what you get... heb jij ook jouw sollicitatiebrief die heb jij naar ons gemaild... en gezegd, zet hem maar bij jullie op de website... zodat iedereen kan lezen wat ik heb geschreven en wie ik ben. Nog één laatste vraag. Ja. Het is eigenlijk geen vraag, maar ik geloof een afspraak... die uh, mijn eindredacteur Barbara en ik gisteren met je hebben gemaakt. Overal waar je naartoe gaat, in het paars, toch? Ik versta even heel slecht. Wat zeg je? Overal waar je naartoe gaat in een paarse outfit, toch? Dat wordt de kleur van ja, Jet. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is een soort tik. Heel goed. Ja, het is een hele onschuldige tik, denk ik zelf. <laughs> hey Jet, heel veel succes. Wij horen heel vaak, krijgen wij mailtjes en uh, tweets... dat wij niet partijdig moeten zijn. Maar bij deze We Don't Care, wij zijn wel partijdig. Wij gaan voor Jet als burgemeester van Utrecht. Hou je ons op de hoogte? Ik hou jullie op de hoogte Uiteraard. Dankjewel, Jet. Nou, Oké, okay, heel veel succes. Dank je. hoi hoi. Terug in de bus. Tegenover mij zit Ton Wildhagen, arbeidsmarktexpert en hoogleraar... hier aan de Universiteit van Tilburg, waar we ook uh, voor de deur staan. Jet, typisch een voorbeeld van iemand die kan werken, wil werken... geknipt lijkt voor de baan, maar de werkelijkheid die spartelt nog tegen. Wat vindt u daarvan? Uiteindelijk uh, gaat het erover dat mensen met de juiste competenties... op de juiste plek komen. En als zij die heeft... Ja, dan moeten er geen belemmeringen zijn. Uh, als er de beste kandidaat is om in aanmerking te komen voor die functie. Maar het punt is wel natuurlijk. En daar ging het net ook even over. Hoe kan je dan laten zien dat je die vaardigheden hebt. En dat is een belangrijk iets op die moderne arbeidsmarkt. Je moet mensen veel beter documenteren. Want mensen kunnen veel meer dan hun laatste diploma of laatste functie uitwijst. Maar we hebben nog geen systeem om dat inzichtelijk te maken. Waardoor sommige mensen niet in beeld komen. Even wat betekent dat precies? Je moet mensen beter documenteren. Nou kijk. Als jij dingen kunt hè, die, die verder gaan dan de functie die je deed. En ja. die verder gaan dan je laatste diploma. Wat bij veel mensen uh, dus soms uh, 20, 30 jaar CV oud is. Wat we allemaal al hebben, toch? Ja, maar dat klassieke cv geeft te weinig informatie. Uh, dat geeft, vertelt te weinig over wat die persoon kan. Stel iemand is, uh, uh, is al tien jaar voorzitter van uh, de duivenverzekeringvereniging uh, of penningmeester. Die heeft, die heeft een heleboel informatie opgedaan, maar dat staat niet op je, uh, op je laatste diploma. Want dat is heel oud. Nee, maar dus als je gaat solliciteren, even heel praktisch. Als ja. ik ergens ga solliciteren, dan, uh, dan stuur ik een brief op en ja. een, een sollicitatie en een MSCV. Ja. Ik zorg er altijd voor dat ik in mijn CV, afhankelijk op welke baan ik solliciteer, nadenk wat ik daarin zet als competenties, als ervaring. Ik zet toch echt wel meer daarin dan alleen mijn diploma. Dat begrijp ik. Hè? Maar er zijn intussen systemen, en dat, dat noemen we e-portfolios, waarin je dat veel systematischer kan doen. En het mooie zou is als bedrijven ook veel meer op competenties en vaardigheden gaan selecteren. Dus niet alleen maar zeggen, we zoeken iemand voor die functie... maar wat voor iemand... Dan spreken ze dezelfde taal en dan wordt het een stuk concreter. Dus er zijn allerlei, dat is het goede nieuws. Dus, hè, de scholen kunnen dus ook mensen veel meer een competentieoverzicht meegeven. Wat je systematisch kan gebruiken als je voor een baan in aanmerking wilt komen. En het gaat verder dan een cv en het gaat verder dan alleen maar zelf wat opzommingen geven. Je kan dat ook gewoon hard maken. En dat is iets wat we de komende tijd moeten doen. En hoe ga je dat hard maken? Nou, dat, dat, dat kan je dus doen door een e-portfolio aan te maken. Eigenlijk een elektronisch cv, maar dan kan je ook eh, de competenties... die jouw opleiding jou heeft meegegeven, mm -hmm. die kan je daarin opslaan. En daardoor ja. kun je jezelf veel beter in de etalage zetten van de arbeidsmarkt. Er zijn mooie voorbeelden bijvoorbeeld van de burgemeester van Schijndel. Niet zo ver hier vandaan. Die is burgemeester geworden dankzij haar e-portfolio. Die had helemaal niet het idee dat, dat ze dat zou gaan worden. Maar dat, wat zij kon pastte heel goed bij wat voor dat antwoord Maar even voor mij dan en voor de luisteraars die denken... e-portfolio, hartstikke goed, dat ga ik meteen doen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Waar kun je dat maken? Waar, waar, waar, dat waar zijn, is dat? Dat zijn allerlei aanbieders. Denk even aan LinkedIn, wat veel ja. mensen kennen. Nou, en dat is eigenlijk dan weer een, een, een verdere stap. Bij LinkedIn schrijf je zelf op wat je denkt dat je kunt. Maar in die e-portfolio's kan je allerlei informatie opslaan... Ook van anderen, bijvoorbeeld van collega's, hoe die over jou denken wat jij kan. Dus dat kan je een stuk harder maken en een stuk sterker dan een gewone cv. Ja, denk ik goed. Dat gaan we nu allemaal doen. Een e-portfolio, ja. links in doen we al. Maar er zijn geen banen, of het wordt constant gezegd. Er zijn geen banen. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem. Het aantal banen en vacatures is behoorlijk dramatisch afgenomen in Nederland de laatste tijd. Aan de andere kant, elke dag ontstaan er nieuwe banen. He, dus, dus, dus de optelsom van de banen die weggaan en de banen die komen... die is, die is negatief. Maar dat wil niet zeggen dat die arbeidsmarkt totaal uh, onbewegelijk is. Dus er zijn wel degelijk ook steeds banen en mogelijkheden. En de kunst is natuurlijk dat mensen die daar... Voor passen en die, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ja. Dat ze die banen maar de werkloosheid zien. stijgt intussen. En dan hebben we het niet eens over de jeugdwerkloosheid. Die, ja kunt toch ook wel zeggen, dramatisch is. Die is dramatisch, klopt. Absoluut. Dus hoe, hoe verklaart u dat dan? Dat is een soort tegenstrijdigheid hoor ik. Nee, maar de, de, de werkloosheid is natuurlijk de optelsom van, van banen die verdwijnen en banen die ontstaan. En die is nu negatief, die som. Maar dat wil niet zeggen dat er geen banen komen, want mensen die, die, die stoppen met werken, die worden vervangen, ja. mensen gaan met verlof. Dus er is nog steeds dynamiek, maar die dynamiek zit op een lager niveau dan we zouden willen. En wat de moet de overheid dan doen om ervoor te zorgen dat die dynamiek Oké, okay, overheid gaat. De overheid kan zelf geen banen creëren, maar kan wel proberen de condities zo te maken dat bedrijven... Minder aarzelen om te zeggen van nou ik zit toch wel te denken om uit te breiden. Maar ik durf dat niet. Want ja, kan ik nou echt iemand in dienst nemen of niet. En bedrijven hebben vaak dat laatste zetje nodig. En dat doen ze ook als ze zeggen van hé hey, en er is ook een goede kandidaat. Er is een jongere of een ouder die dat zou kunnen. En ik denk erover. Nou en dan moet je eigenlijk zorgen dat dat bedrijf toch die stap zet. Om uh, wel degelijk dan die Ja, te en hoe, en hoe zorg je als overheid daarvoor? Nou ja. Een van de problemen op dit moment is dat bijvoorbeeld mkb bedrijven, dus meer dan klein bedrijf, dat is toch de banenmotor. Want grote bedrijven zijn toch meestal niet meer aan het uitbreiden, de allergrootste bedrijven. Maar die bedrijven hebben op dit moment te weinig kredietmogelijkheden. Dus die zouden meer willen doen. Die willen een stap maken. Die willen bijvoorbeeld gaan exporteren naar Turkije ja. of Azië. Maar door de bankencrisis en de financiële crisis... worden ze ontzettend kort gehouden. En dat belemmert ook de banengroei op dit moment. Ja, als ik u dat zo hoor... dan denk ik even aan mezelf en aan mijn collega's... en alle andere mensen die op dit moment ook in de omroepwereld... maar ook daarbuiten vrezen voor hun banen. denk ik, ja, hier kan ik natuurlijk ook niks aan doen. Dus wat kan ik doen als schone burger... om ervoor te zorgen dat ik toch de kans dat ik mijn baan hou of een andere baan... dat ik, ja. dat, dat, mijn, mijn, dat, dat er iets rooskleuriger uit gaat zien. Ja, kijk, wat mensen zelf kunnen doen is vooral zorgen... dus wat we, waar we het net over hadden, dat je goed in de etalage staat. Dat alles wat je kunt, maar ook wat je zou kunnen kunnen... Mm -hmm. dat dat hard gemaakt wordt. Want anders dan zit je toch te beperkt in die etalage. Ten tweede, en dat zie je ook in studies gebeuren... Mensen moeten zorgen dat ze ook bredere vaardigheden hebben. Dat je bepaalde specifieke kennis nodig hebt, dat is duidelijk. Maar je moet het steeds meer hebben van, ja, ook weer van, van, zeg maar, competenties. Dus kunnen communiceren, kunnen presenteren. Allerlei zaken die je niet in één studie per se leert. Dat is niet een opleiding, maar elke opleiding zou ook die bredere vaardigheden moeten aanmoedigen. dat mensen dus. Ja, meer uh, mogelijkheden hebben op die arbeidsmarkt. Ja, en bij jongeren kan ik me daar nog iets bij voorstellen, zeker die nu net aan het studeren zijn. Ja. Maar mensen die wat ouder zijn, moeten die dat dan nog allemaal gaan leren? Is dat wat u ze aanraadt? Nou ja, die, die kunnen natuurlijk wel duidelijker maken wat ze al kunnen. En die kunnen natuurlijk, uh, mensen zijn niet uitgeleerd. Hè. Het is een, een sprookje dat mensen na hun vijftigste niet meer zouden kunnen leren of alleen maar inleveren. Dat is intussen achterhaald. Ja. Maar je moet natuurlijk dan wel uh, met name oudere mensen helpen om, om die stappen te maken. Maar dat kan je op allerlei manieren doen. Eén van de, en dat is niet nieuw, maar een van de manieren is om ouderen aan jongeren te koppelen. Want jongeren brengen dan nieuwe, vooral ICT-kennis in en social media. Ouderen hebben de ervaring. Als je oud en jong samen laat optrekken, dan krijg je ook meer dynamiek. Ik heb een oudere aan de telefoon, 73 jaar. Goedemorgen. Ja, hier spreek ik nog hetzelfde, maar ik zeg, ik heb de neiging om mijn man te geven. Dus iemand maar inbreken als ik te ver doorga. Maar is goed. wat we nu zien... Dus, uh, en de laatste tijd hoor ik dat op de, van de vvd liggen. Ze willen net als in Duitsland dat uh, tien jaar geleden is ingezet. Die, uh, dat was de agenda 2010, dat is onder Schreuder. En met uh, Peter Hart, de arbeiders van de vvd uh, op. Ja, uh, en wat willen ze? De Volkswagen. Hebben ze dus uh, regels getroffen waardoor je baantjes aan moet nemen... Een op, dus een tweede job, een mini-job wordt genoemd. Je ziet dat daar ook daar gebouwtje staan met mini-jobs. Dus met een groep mensen ervoor. En dan kan je maandelijks niet meer dan 450 euro verdienen. En ik heb dan ook nog jobs en mark-jobs. Dus dan heb je een uitkering, heel laag. En dan krijg je maar één uur per uur mag je gaan werken. Ja, de, de verbinding... Ja, Sorry dus wat ik, ik ga je even onderbreken... Uh, wat u zegt is, we moeten een tweede baan erbij. We worden eigenlijk gedwongen om een extra baantje erbij te nemen. Ja, net als in Amerika en Duitsland. Is dat zo? Ja. bij de eerste roep om het hier ook te doen de laatste twee maanden. Okay. En die participatiemaatschappij, dat is eigenlijk een aanloop om ook hier te gaan doen. Dus een mensen en de, die, die man Heel die bij u zit, ja, Heel goed. Dat zijn een aardige man. Maar ja. Ik ga, dank u wel. Ton Wildhagen. Deze, deze beller die zegt van ja, die wijst op wat in Duitsland gebeurt. Dus Duitsland heeft arbeid goedkoper gemaakt. Uh, en met name zijn er dus banen gekomen... die heten mini-jobs... waar je geen premies over hoeft te betalen. Uh, dus dat is voor werkgevers goedkoop. En waar mensen dus inderdaad heel weinig uh, inkomen aan overhouden. Dan wordt dat wel weer met subsidies uh, goed gemaakt voor een deel. Of met, met toeslagen. Want je kan in Duitsland ook niet van 450 euro leven. Maar dat is de keuze die Duitsland heeft gemaakt. Uh, voor een deel heeft men daardoor veel mensen aan het werk. Maar ook in Duitsland is het protest tegen... dat dit wel hele laagbetaalde banen zijn, is groot. Dus Duitsland is op dat punt doorgeschoten. Maar heeft op die manier wel een heleboel ouderen aan het werk. Maar dan krijg je ervoor, kom je voor de keuze te staan. Vind je dit acceptabel? Dat er van alles te winnen is, is duidelijk. Want kijk, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt. Wat een enorme ontwikkeling is. Zijn de 65-plussers die weer gaan werken. Er zitten nu al 140.000 65-plussers zijn aan het werk. Hier ook in de bus zie ik nu. Dus... En, en, en dan vraag je af. John doet dit als hobby over. Het is mens. hobby natuurlijk, maar je vraagt je af hoe kan dat dan? En, nou, die mensen hebben al een AOW, die hebben een soort basisinkomen ja. en die zijn verder niet zo goed, uh, niet duur. Die uh, hebben niet de ontslagbescherming van de 65 min. Dus leeftijd is niet het punt. De prijs van arbeid is een punt, maar. Inderdaad, wat de beller zegt, Duitsland is op dat punt wel heel erg naar beneden gezakt. En dat is niet de richting die Nederland moet kiezen. Nee. Maar je moet wel kijken naar de prijs van arbeid, absoluut. Ja. En die prijs van arbeid, iets wat ik las dat u in een interview zei en sindsdien mij erg bezighoudt, is: u zegt wij moeten straks meer uren gaan werken voor minder geld. En nou dacht ik toch dat ik het eindelijk voor elkaar had dat ik meer kon werken, nee, minder kon werken voor meer geld. Minder voor werken voor meer geld, ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Dat hebben we heel lang geloofd. Ja, ja zeker. Maar... We hebben rekening te houden met dat we toch zitten... in een situatie van vergrijzing en ontgroening. Er komen echt steeds minder jongeren. Door de crisis is de geboortegroei nog verder afgenomen. En dat betekent als je de voorzieningen op pijl wilt houden... die we nu hebben, dus de hele welvaartsvoorzieningen... de verzorgingstaat, nou of die naar nou participaat staat, heet of niet... maar je hebt een aantal voorzieningen nodig. En er zijn steeds minder mensen die de voorzieningen kunnen opbrengen. Omdat er naar verhouding steeds meer ouderen zijn. Nou, Daar wil je ook voor zorgen. En nu werken we heel weinig. We zijn heel productief in Nederland. Maar je gaat uh, ja. het niet alleen van die productiviteit Maar wij vonden hebben. heel lang ook, hebben we ook hard voor gevochten... Uh, onze vrije tijd heel belangrijk. Ja. Soms zeiden ook, we zijn een vrije tijdssamenleving. Nou ja, we, we worden wel een vrije tijdseconomie genoemd ja. in het buitenland. Maar dat je, houden we dus niet meer vol. Dat kunnen we op termijn niet volhouden. En dat, en dat betekent met name dat je eigenlijk uh, hoopt... dat vrouwen een paar uur meer gaan werken. Want uh, we zijn wereldkampioen ja. deeltijd werken... Op dit moment werkt dat nog. Maar je moet er toch rekening mee houden dat er wat meer uren in moeten komen. Want je kan niet die productiviteit eindeloos opschroeven. Die groei van die productiviteit neemt mm -hmm. af. Dat betekent toch dat je aan de urenknop wat moet draaien. Ja, en als u dat zegt, denk ik, en zeker met die vrouw. We hebben het vorige week ook in het nieuws gezien. Dat er ook heel veel gezinnen in Nederland zijn. Met name vrouwen die stoppen met werken. Omdat ze zeggen, dat hele inkomen van mij gaat naar die ongelooflijke dure kinderopvang ja. in dit land. Ja. Dus leuk... Vrouwen willen best meer gaan werken. Maar dan moeten de voorzieningen er ook zijn. Want je moet iets met die kinderen. Nou ja, dat klopt. In Nederland vaart al heel lang een zwabbekoers met wat betreft kinderopvang. En kinderopvang is in Scandinavië is een, is gewoon een basisvoorwaarde. Dat wordt gewoon geregeld. Dat kost ook niks. En hoe je het nou betaalt of, of hoe je het ook inricht. Maar als je op deze manier steeds mensen ontmoedigt. Dan ja. gaat het nooit gebeuren. En dat is heel typisch dat we niet erin slagen om een goede betaalbare kinderopvangregeling neer te zetten. Dat we dan steeds weer wisselen. Dan moet het zo, dan moet die betalen. En dan zo moeilijk dus moet dat het niet. toch niet zijn? Waarom slagen we daar niet in? Ja, omdat we dat toch niet belangrijk genoeg vinden. Om, omdat we ook denken dat, dat je daar weer op kan bezuinigen, als het ja. crisis is. Je ziet op dit moment dramatisch hoe de kinderopvangorganisaties omvallen en de ontslagen in die sector. Maar niet omdat er minder vraag is, maar omdat mensen nu noodgedwongen zeggen, van, dan stop ik wel met werk of ik ga minder werken en dan doe ik het wel zelf... want ik kan het niet meer betalen. Nog iets anders, ook een term van u. U zegt, we moeten van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ja, ik zeg het iets preciezer. We gaan van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dus ik zeg niet, je moet de zekerheid van een baan inwisselen voor werkzekerheid. Maar de ontwikkeling is wel dat die arbeidspark steeds dynamischer wordt. En dan even uitleggen, wat is dat precies? Wat is dan baanzekerheid en wat is dan die werkzekerheid? Nou, baanzekerheid is de zekerheid dat je de baan houdt die je nu hebt. Bij dezelfde werkgever. Werkzekerheid is breder. Het is de zekerheid dat je aan het werk komt. Dat je aan het werk blijft. En je kan ontwikkelen op de arbeidsmarkt, maar niet noodzakelijk in dezelfde functie bij dezelfde werkgever. Dus ja. dat is een breder begrip. Nou kan je zeggen, laat iedereen die baanzekerheid houden. Nou, als dat zou kunnen, prima. Maar... Dus die baanzekerheid, om het even, is ja. een 9 to 5 job met een vast contract en daar word ik oud en dan voor ik krijg ik een groot feest aan het ja. eind van mijn leven. En daar waren veel organisaties, hè? Bij, bij Philips of bij, bij de gemeente werkte dat vroeger zo. Ja. Maar op het moment dat het niet meer werkt, vind ik dat je iets moet doen... om die bredere zekerheid te ontwikkelen. Ook al is dat moeilijker en is dat nooit te garanderen. Maar, je moet je maar eigenlijk... hoe doe je dat dan praktisch, werkzekerheid? Bijvoorbeeld wij ja. werken hier nou, als, als redacteuren, journalisten. Ja. Uh, de kans dat wij straks onze banen hebben is klein. Onze collega's zitten gewoon alleen al kijkt naar ons. Ja. Rien heeft drie keer een contract gekregen. De vierde keer gaat dat niet door. Bas die zit daar, die doet heel hard zijn best. Zorgt ook voor een heerlijke koffie, die moet weg. Ja. En voor mij en voor Barbara geldt hetzelfde. Onze... Onze chauffeur, die dus boven de 65 is, werkt via een uitzendbureau. Waarvan ook maar de vraag is: hoe lang dat ja. uitzendbureau blijft te bestaan. Kortom, onzekerheid, onzekerheid. Hoe kunnen wij naar die werkzekerheid toe? Ja, je moet even kijken naar de basis van hoe komt dat nu. Want Nederland is wel redelijk atypisch wat betreft... die ontwikkeling van die flexibilisering van de laatste tijd. Dat heeft er vooral mee te maken dat wij het gewone vaste contract... dat hebben we heel duur gemaakt in Nederland. Je moet ook mensen die ziek zijn twee jaar lang doorbetalen. We hebben dat nooit gemoderniseerd, omdat we dat mm -hmm. niet durfden... want daar konden we niet over praten als je dat niet doet, dan gaat daaromheen krijg je een heleboel flexcontracten... die jullie ook allemaal hebben. Want werkgevers zijn aan de, als de dood om iemand... in vaste dienst te nemen. Dus daar is het in Nederland mee begonnen. Als je dat had gemoderniseerd... hadden we nu niet dezelfde type flexibilisering... die we nu meemaken en waar jullie ook mee te maken hebben. Want dan ja. zouden bedrijven zeggen... oké, okay, je krijgt bij mij een normaal contract... maar je moet er niet op rekenen dat dat voor het leven is. En als het ophoudt, ho houdt het op. Zo, zou het, zo was het, dat is ook de bedoeling. Een vast contract is niet een contract voor het leven... maar het is eigenlijk... van we gaan wat doen. En we weten niet wanneer het eindigt. En als het eindigt, dan moet het gewoon eindigen. Dat hebben we in Nederland niet kunnen regelen. Dus we hebben het eigenlijk steeds zwaarder gemaakt: dat, zwarte, dat, dat, dat contract. Ja. Met hoge ontslagvergoedingen. Met nog eens een keer: de, als mensen ziek zijn, dat je ze twee jaar lang moet doorbetalen. De vraag is of je dat nog kan terugdraaien. Als dat zou kunnen, zouden jullie al geholpen zijn. Want dan hadden jullie nu een gewoon contract hè, voor onbepaalde tijd. En als het zou ophouden, dan zouden we En dat worden. omdat dan onze werkgever meer geld had overgehouden? Nou, dan dat had die werkgever... die had dan jullie gewoon in dienst genomen... en gezegd van, kijk, op het moment dat het niet meer lukt... ja, dan ja, stopt het. Maar... maar goed, dan lukt het niet meer. Dus eigenlijk, maakt niet uit, het eind van het verhaal is hetzelfde. Het lukt niet meer en we staan op straat. Ja. Wat is dan die werkzekerheid? Nou ja, die werkzekerheid die moet je dus zien als de zekerheid... dat je een veilige overstap kan maken. We staan hier... Nou, ik zie niet een zebrapad, maar je moet mensen helpen. En mensen moeten zichzelf proberen zo toe te rusten... dat ze een volgende overstap kunnen maken. Nou, waar heeft dat mee te maken... Eén is natuurlijk met wat je kunt. Dus, dus je moet voldoende ja. uh, geschoold zijn. We hebben nog één minuut. Tot slot. Je ja. moet voldoende uh, geschoold zijn om uh, eigenlijk al op voorhand te weten van ik kan ook die kant in. Okay. Uh, maar je moet ook weten welke kant. Dus ook de informatie is belangrijk. Ik moet afronden. Dus eigenlijk niet ons erbij neerleggen. Maar leren en zelf ook kijken wat we eraan kunnen doen. Juist. Dank je wel. En anders zegt Barbara, kunnen we in de kassen werken? Dat kan Barbara, ik niet, want ik heb geen groene vingers. Dus ik zal iets anders moeten leren. Dank je wel. Dit was lijn 1 voor vandaag. Morgen zijn we weer ergens in het land met de gele bus. Fijne dag.